10 uur, dikter de Hark met het NOS-journaal. De politie heeft na een lang onderzoek vijf pooierboys het permanent aangehouden. Ze worden van verdacht dat ze jonge vrouwen hebben uitgebuit, mishandeld, verkracht en bedreigd. Het gaat om vijf vrienden van tussen de 23 en 38 jaar. Het onderzoek begon in juli vorig jaar. Toen deed een 20-jarige vrouw uit Soetermeer aangifte van onder meer bedreiging en verkrachting. Ze ontmoette via internet een 22-jarige man die haar later gevangen hield en verkrachtte. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen. De politie kwam nog vier vrouwelijke slachtoffers op het spoor die als prostituees moesten werken en ontdekte dat er meer mannen uit Purmerend bij betrokken waren. In het westen van Tunesië zijn meer dan 800 gedetineerden ontsnapt uit twee gevangenissen. In de stad Kasserine gingen meer dan 500 gevangenen vandoor, Nadat de brand was ontstaan in twee cellen in Gafsa kwamen namelijk 300 gedetineerden de benen tijdens een staking van de bewakers. Tijdens de opstand in Tunesië, die leidde tot de val van president Ben Ali, zijn meer dan 11.000 gedetineerden ontsnapt uit gevangenissen. Het dodental van de tornado's in het zuiden van Amerika is opgelopen tot 318. Dat is het hoogste dodental door windhozen sinds de jaren 30. In 1932 vielen in Alabama 332 doden. Daar zijn ook nu de meeste doden gevallen. President Obama bezocht vandaag het rampgebied. Met zijn vrouw was Obama in Tuscaloosa, de zwaarst getroffen stad. Hij zei dat u nog nooit zoveel verwoesting had gezien... en beloofde de bewoners dat ze niet zullen worden vergeten. De laatste lancering van het Amerikaanse ruimteveer Endeavour is wegens technische problemen uitgesteld. Het wordt volgens de NASA nu op zijn vroeg zondag. Op de ruimtevaartbasis Cape Canaveral werden meer dan 750.000 mensen verwacht. die de laatste lancering van de Endeavour wilden meemaken. Ook president Obama, Obama, zijn vrouw en zijn twee dochters waren van plan om de lancering bij te wonen. Het weer in het zuiden enkele buien, vannacht opklaringen, Morgen is het droog en zonnig. Temperaturen 17 graden in het noorden. En een graad of 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij deze uitzending van NOS Langs de Lijn. Vanavond veel aandacht voor de ere en eerste divisie van het voetbal. FC Twente kan zondag tegen degradatiekandidaat Willem II de titel prolongeren in de Michel Proudon verwacht een mooie strijd. Eigenlijk zijn ze twee ploeg die bij de beslissingen zijn. En die zullen alles geven wat ze hebben. Ajax recht het volgens veel voetbalkennis zwaar bij Heerenveen. Dat denkt ook de trainer Frank de Boer. Heerenveen is gewoon een heel lastig te bespelen team. is de laatste tijd ook weer beter bezig. Dus uh, we verwachten gewoon een heel hete uh, middag. En ook PSV-trainer Fred Rutten onderschrijft deze visie. Ik denk dat uh, dat zeker uh, in Herenveen kan wel eens een heel verrassende uitslag gaan worden. Dat, uh, ja, en dan is er namelijk alles weer open voor uh, die laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, de aftrap van alle wedstrijden is uh, aanstaande zondag in de Eredivisie divisie uh, om half drie. Um, in de eerste divisie is de strijd om de titel nog niet gestreden, maar er is wel een hoop gebeurd. Zwolle Den Bosch 0-0. En RKC wint met 7-0 van RBC, dat betekent Zwolle koploper af. En RKC leidt nu met twee punten voorsprong op Zwolle. Dit en nog veel meer tot 11 uur bij NOS Langste Lijn. Maar eerst het zeilen. Zeiler Pieter, Pieter-Jan Posma heeft in de finklasse brons veroverd... bij de Olympische Zeilweek in het Franse Jair. Dat is mooi, maar wat nog mooier is... is dat Postma daarmee een Olympische nominatie op zak heeft. Goedenavond Pieter-Jan. Goedenavond, hallo. Hoi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat zou jij opgelucht zijn, zeg? Ja, het was spannend. Het was heel erg spannend. Ja, We hadden hier een week in hier Frankrijk. Zes dagen wedstrijden. Licht weer. En uh, ik moest bij de eerste drie eindigen. Ja, licht weer, je bedoelt weinig wind. Weinig wind, ja. Het ja. is, is net wat voor jou. Ja, inderdaad, niet dus. Nee, dat bedoel Eigenlijk ik. ik. is dat inderdaad niet mijn natuur. Maar uh, ik heb wat getraind en... Uh, Heel leuk om te zien dat ik dat uh, nu ook steeds beter onder de knie krijg. Ja, en, en ook mooi om te zien uh, dat je eindelijk uh, iets waar je aan begint uh, goed afmaakt. <laughs> <Ja>. <laughs> je snapt ja, dat... snap wat ik bedoel. Hè. In het verleden nog wel eens uh, spelen Peking, uh, spelen Athene plaatsing. Maar nu ja. sta je er wel. Wat, wat, wat is er veranderd dat je het nu wel af kan maken? Nou, de vorige keer ging het ook uh, ging het, uh, goed. Maar niet zo goed als nu. En uh, het is een proces... En het proces gaat steeds beter. Ik ben ook wat volwassener geworden. <laughs> en uh, ja, het valt be steeds beter in elkaar. Ik kan steeds bewuster winnen. Dat je weet wat je moet doen om te winnen. En bedoel je dat dan uh, uh, technisch? Hoe je moet zeilen? Maar dat weet je toch onderhand wel. Als je op je twaalfde begonnen bent, mag ik aannemen dat je nu wel weet waar je, hoe je moet zeilen. Maar, uh, zit, of zit er nog iets anders bij? Nou, inderdaad. Dat, dat is een onderdeel, maar het is ook het uh, mentale vlak. Hoe je gewoon... Uh, Elke wedstrijd, want uh, we hebben dan 12 wedstrijden gehad, elke wedstrijd met een goede spanning en een goede arousal scherpte begint en uh, rinkelt Ja. Ja, nou, ik las op je website dat je zelf nog wel eens uh, tegenover ook jezelf hebt toegegeven... dat je op het laatste moment die concentratie nog wel eens uh, uh, wil verliezen. Uh, je wordt nu niet meer begeleid door de bond. Dat is al een tijdje zo. Uh, je wordt begeleid nu uh, door je vader en door regiocoach Stefan de Vries. Maar met name je vader. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme stimulans is. Dat hij nu constant bij je is. En misschien wel een, een, een praatpaal, iemand waar je eens tegenaan kan praten. Klopt dat? Ja, nee... Um... Mijn vader die was, uh, van de week is hij met pensioen gegaan. Dus hij was, deze week was hij erbij. Dat is anders niet zo. Maar uh, deze week was hij erbij. En dan was hij erbij uh, voor uh, ja, een beetje begeleiding. Dus dat is niet uh, dat hij er altijd bij is. Nee, nee, nee. Maar dat bedoelde ik week... ook. Ik, ik, ik gaf juist het verschil aan dat hij er nu juist bij is. En dat dat misschien het verschil is. Eh... Uh, Nee, dat, dat denk ik niet. Ik ben heel blij dat hij deze week erbij was. En ik heb een goede band met mijn vader. super, uh, fan. Maar uh, het was gezellig. Maar niet het verschil, nee. nee oh, toch niet. Maar uh, hoe gaat dat nu in de toekomst? Want je zegt hij is met pensioen. Vroeger uh, reisde jij met je vader mee van hot naar her. En nu, gaat hij nu met jou mee reizen? Nee, dit was één week. En uh, ik ben super blij uh, dat ik uh, zo'n band met mijn ouders mag hebben. En dat die, die ook weer sterker wordt. Uh, maar uh, Stefan de Vries, die, die, die neemt het coaching, uh, dat is een profcoach... Die, die, die doet de rest van het verhaal. Ja. Ja. Dat is een opmerkelijk verhaal ook natuurlijk, die, die coaches. Je hebt uh, uh, redelijk wat coaches gehad. Op een bepaald moment heb je besloten van... Uh, uh, nou ja, weet je wat, ik, ik doe het wel alleen. Toen zei de bond van ja, maar we hebben geen programma waarin ja. dat kan. Zo, zo uh, heb je zelf uh, ooit wel eens verteld. En vervolgens ja. kreeg je de steun van het verbond niet meer. Gaat dat nu veranderen? Ja, mag ik aannemen, nu je de aanstatus status hebt? Inderdaad, dat gaat veranderen. Maar uh, ja, ik heb ondertussen ook wel zelf wat dingen geleerd. Ik was uh, wel eens twijfelachtig om mezelf te vertrouwen. En uh, ja, ik heb bepaalde zekerheid gevonden en mijn intuïtie ook gevonden om die op een bepaalde goede manier te volgen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je er extra sterker van wordt als je dat zelf ontdekt. Ja, ja, dat is een heel mooi proces. Zeker weten. Ja. Ja. Um, misschien een filosofische vraag, maar je bent een Vries, nog net niet in een boot geboren. <laughs> wat, is, wat is wind voor jou? Wat is wind voor mij? Mooie vraag. Um, nou, natuur vind ik heel bijzonder. Ik vind het ook heel bijzonder wat de laatste tijd gebeurt met de natuur en het weer en weet ik veel wat. Uh, dat maakt me wel een beetje zorgen over. Maar, uh, je bedoelt nu, uh, je doelt nu op de tornado's, neem ik aan, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, uh, Japan? Andere, uh, ja, dat is uh, bizar natuurlijk. Waar het allemaal, uh, hoe de wereld en de lawines en de aardbevingen er allemaal gaan. Maar uh, ja, het is dan dat enorm belangrijk. Natuur, wind, elementen. Ja, ja maar is, is wind een vriendje van je? of...? Ja, ja, wind is zeker een vriendje van me. Ja, ja. Ja. Als, ik, uh, als je wakker wordt en er staat echt een dikke wind... dan komt er een glimlach op dit gezicht. Ja. Zeg, je staat nu weer op de rand van de Olympische Spelen? Ja. Um, ik ga geen oude koeien uit de sloot halen... maar het is, het is een keer het laatste moment misgegaan. Maar waarom gaat het nu niet mis? Nou, ik, ik uh, probeer er van alles aan te doen. En het zou mis kunnen gaan, hoor. Ja, Tuurlijk, dat zeg ik. Maar, maar uh... daarom zeg ik, waarom gaat het nu niet mis? Um, ja, meer ervaring. En uh, ik, uh, ik ga het gewoon aanpakken. En uh, ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat had ik vorige keer veel minder. Ja. ja. En uh, wat mooi dat je nu het steun van de NOC NSF hebt. Want dat, dat scheelt natuurlijk een hoop. W hoeveel precies? Nou, uh, als je een coach voor een jaar moet betalen... dan ben je 50.000 euro kwijt. Uh, dat is een deel daarvan. Dus uh, ja moet je zeker over uh, kosten per jaar uh, 70, 80 of zo denken. Ja, ja 1000 euro. Goed. Ja. Nou, die, die, die steun, die wind heb je in ieder geval mee. Zo zeggen. is dat. Zo is ja. dat. Goed, ja. nogmaals gefeliciteerd. Geniet ervan. Dank je. En ik hoop je uh, nog een keer uitgebreider hier in de studio te mogen spreken. Uh, met name over jouw uh, terugkomst vanuit uh, heel ver. Want dat was een ja, enorm gevecht, kan ik me voorstellen. Dank je wel voor nu. Pieter Jan uh, Porsma was dat vanuit uh, hier over het feit dat hij een olympische nominatie in, zak heeft in, de, in de zak heeft in de Finklasse bij het zeilen. Ja. Lo que solo brilla. Remedio chino e infalible. Bueno, chao. Me gustas tú. Erik KD, Rutger Smit en Monique Janssen hebben bij discuswerpen in de Verenigde Staten... nominaties voor de Olympische Spelen in Londen binnengehaald. KD wierp de discus in een persoonlijk record naar 66 meter en 95 centimeter. Rutger Smit kwam tot 65,6. En dat is allebei ruim onder de ijs voor een nominatie van 65 meter. Monique Janssen voldeed met 62 meter en 22 centimeter aan de Olympische ijs van 62 meter. De atleten moeten in 2012 nog wel vormbehoud tonen. We hebben met onze jouw hier is niet te geslaagde de halve finales te bereiken van het India Open. In New Delhi verloor je in de kwartfinales van als derde geplaatste de Zuid-Koreaanse Jung Jo Ba. En de Nederlandse squasters hebben opnieuw de finale van de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Finse Espo bereikt. De titelverdedigsters versloegen uh, Frankrijk met 2-1. Die finale spelen ze tegen Engeland of Ierland. En waterpolister Karin Kuipers is benoemd tot ridder in de orde van oranje Nassau. De 38-jarige speelster kreeg het lintje vanwege haar grote verdiensten voor het Nederlandse waterpolo. Ze werd in haar lange carrière drie keer gekozen tot beste speelster van de wereld. En veroverde met oranje onder meer de wereld- en Europese titel. Vorige week speelde ze nog met het rafijn in de verloren finale van de Europese Land Trophy. Kuipers stopt aan het einde van dit seizoen. En Alexander Vinokourov heeft de derde etappe in de ronde van Romandië in Zwitserland gewonnen. De Kazachse renner van Astana won na ruim 166 kilometer de sprint... voor de Fransman Kerel en de Duitse Martin. Oscar Freire sputte naar de vijfde plaats. En de Duitse wielrenner André Greipel heeft de zesde etappe in de ronde van Turkije gewonnen. De renner van Omega Lotto was na een rit van 184 kilometer... veruit de snelste in de sprint van een groep van een twintigtal renners. Goed, iets voorbij, kwart over tien. We gaan uh, vooruit kijken naar wat ongetwijfeld... een heel mooie voetbalmiddag gaat worden aan zondag. Alle wedstrijden beginnen om half drie. Het wordt ongetwijfeld bloedspannend. Vanavond gaan we vooruitblikken. We horen de coaches, onder andere uh, Theo Janssen, die horen we ook. En misschien wel de beste speler van dit seizoen. Voetbalverslaggever Ronald van der Geer, goedenavond. Dag Robert. Het is een dag om eruit te kijken. Zeker, zeker. Het kan niet snel genoeg gaan allemaal. Het is jammer dat er, dat er niet meer op zaterdag voetbal is. Maar dat is een persoonlijk belang. Maar uh, voor de rest is het inderdaad uh, iets om, uh, om naar uit te kijken. Slecht van te slapen zelfs. Ja, het is jammer <lacht> dat de voorwedstrijd dan maar anderhalf uur duurt. Uh, ja. <lacht> ja, het is niet anders. Het scenario dat dat is natuurlijk hartstikke mooi. Laatste speeldag Ajax-Twente. Dat heeft eigenlijk uh, iedereen, of in ieder geval heel veel mensen... hebben het al over. Ja, die laatste speeldag, dat wordt hartstikke spannend. Ja. Maar PSV, uh, met, met PSV, dat ook nog heel stiekem uh, de titel zou kunnen pakken... Maar, laten we niet vergeten, komende zondag kan het zomaar ineens uh, voorbij zijn, uh, de competitie. Uh, hoe, hoe groot schat je die kans in? Nou, die schat ik niet zo heel erg, uh, erg groot in. Omdat ik denk dat PSV geen, geen punten laat liggen tegen Vitesse. PSV doet het thuis, ondanks dat het niet altijd in, in bloedvorm verkeert, toch altijd wel aardig. En ik denk dat dat tegen Vitesse wel moet lukken. Ja, ik denk dat, uh, dat het, het, het probleem uiteindelijk... als er al een probleem is, komt te liggen bij Ajax. Dat het, maar dat is gevoelsmatig. Ik bedoel, je kunt in deze competitie bijna niets voorspellen. Maar ik denk dat Ajax het gewoon tegen Heerenveen ontzettend lastig krijgt. En dat daar wel weer eens een verrassing zou kunnen vallen. Het gaat eigenlijk een beetje vanuit dat, dat PSV en Twente... wel gewoon uh, de punten zullen pakken. Overigens is het wel zo dat als Ajax en uh, Twente gewoon punten pakken... dat PSV uh, uitgeschakeld is, hè? even voor alle ja, duidelijkheid. Ja, ja. Dat, uh, dat dan... dan dan gaat het helemaal om die, uh, om die laatste wedstrijd natuurlijk. Maar nou, ik denk dat de verrassing wel eens in Friesland zou kunnen liggen. En dan zou uh, Twente wel eens kampioen kunnen worden. Uh, maar goed, la, laten we even luisteren naar wat Michel Preudon daar onder meer over te zeggen heeft. Angelo Terwiel, die sprak met hem. Spannende weken. Hoe is het gevoel nu? Eigenlijk een heel goed gevoel. Als je kan uh, op dit moment van het jaar nog uh, strijden voor de titel... en strijden voor de, de bekerwinst... Dat is een goed gevoel. Ik heb het al een paar keer gezegd in het verleden. Zo'n moment moet je niet voor druk zorgen. Zo'n moment moet je voor uh, ja, plezier zorgen. Omdat je kan meestrijden voor, voor de hoofdprijzen. Uh, natuurlijk is er een beetje druk en natuurlijk wil je alles winnen enzovoort. Maar wij wilden in zo'n situatie zijn. Dus dat is heel positief. Hoe is dat bij jezelf? Want je bent een persoon waarbij soms ook de emoties alle kanten op kunnen ketsen. Maar heb je dat allemaal lekker onder controle? Ja... Wat betreft mezelf wel, want ik, ik kan zo functioneren. Dus het is niet omdat ik uh, gebaren doe of veel beweeg dat ik niet de rest onder controle heb. Misschien is dat een kunst dat sommige mensen niet kunnen begrijpen, maar ik ken het wel. Maar je kunt ook begrijpen dat, waarom ik de vraag stel, omdat er natuurlijk extra druk op de komt. Ja, maar Als je, als je dingen niet begrijpt, dan wil niet zeggen dat het slecht is. Hoe zit het met de, de spelers? Er is een uh, mental coach voorbijgekomen, net als vorig jaar onder Steve McLaren. Bill Beswick, wat heeft hij voor rol gehad hier? Ja, maar ik denk dat wij, wij werken sinds een aantal jaar met Bill. Uh, Steve had hem hier gebracht en dat was een heel positieve ervaring. Dus uh, als ik hier kwam in het begin van het seizoen hebben ze mee over uh, Bill Beswick gesproken. En we hebben hem ook uh, weer laten komen uh, gedurende het seizoen. En dat was gepland volgens een agenda in onze wedstrijd. Uh, om hem nog een keer voor het einde van het seizoen te laten komen. En ik vind dat. Uh, ja, dat was niet, de, we hadden niet specifiek die datum gekozen, maar door omstandigheden viel die datum eigenlijk heel goed voor de uh, drie belangrijke laatste wedstrijd. Dus dat was heel positief eigenlijk. En. Uh, uh, ja, natuurlijk, als je met een sportpsycholoog uh, werkt, natuurlijk zijn er. Uh, uh, ...dingen dat je weet als coach ook... ...maar dat is zo mooi verwoord bij zo'n man, dat is zijn werk. En ik kan dat verwoorden, ik kan filmpjes tonen enzovoort enzovoort... ...en dat zijn dingen die, die de spelers schaken. Wester tegen Willem staat op het programma. Dat is de nummer één tegen de nummer laatst... ...maar wel een nummer laatst die strijdt voor de allerlaatste kans. Ja. Ook een nummer laatst die vorige week van AZ won... Ah, juist daarom uh, moeten, wij, moeten wij heel scherp zijn. En uh, Willem II vecht en vecht met enthousiasme, vecht uh, uh, met zijn mogelijkheden. En, en we hebben gezien dat tegen AZ ze een heel goed wedstrijd gespeeld. In, in, in Feyenoord, de, de week daarvoor was een beetje minder. Maar uh, toch, ze, ze, ze, zullen, ze hebben niks niet meer te verliezen. Ze gaan proberen. Dus, uh, we proberen. Maar oké, okay, als wij een... Non... Als je in, in een positie bent zoals die van ons... Uh, moeten we ook erover, erover gaan om, om als we kampioen willen spelen. Dus uh, eigenlijk zijn twee ploeg die eigenlijk bij de beslissingen zijn. En die, moet, en die zullen alles geven wat ze hebben. Michel Preudon, trainer van FC Twente. Ronald van der Geer uh, ja. hij doet hier een serieuze poging... om uh, ongeveer nou, misschien wel als underdog de wedstrijd in te gaan. Ja, hij maakt Willem II wel heel groot, hè? Ja, ja, ja, dat, ja. een, een psychologisch spelletje dat hij van Bill Beswick <laughs> heeft geleerd. Ja. Uh, haal, haal de druk weg, heeft uh, Bill Beswick ongetwijfeld ja. uh, gezegd. Haal de druk weg bij je spelers. En probeer ook die, die druk wat te relativeren in, uh, in de pers. Ik vind dat hij Willem II ineens heel erg groot maakt. Ik bedoel, we hebben het over een ploeg die uh, vorige week won. Prima prestatie levert, maar niet voor niets. In, uh, wat is het, de eerste 31 wedstrijden van de competitie... nauwelijks tot winst kon komen. En daar kan echt niet iets wonderlijks gebeurd zijn. Ja. Hoewel ik John Veskis een man vindt en hem ook erg hoog hebt zitten... ...maar die kan daar niet ineens een wonderploeg van maken. En we hebben het hier toch over de aanstaand kampioen van Nederland. Dus ik, ik denk dat hij hier zijn eigen ploeg een beetje tekort doet... ...maar dat het wat, wat psychologisch is, dat kan ik me helemaal voorstellen. Overigens heeft hij wel het geluk dat hij natuurlijk een volledig fitte selectie heeft. Er is een beetje rust geweest. Dus wat dat betreft is de uitgangspositie van Twente prima. Nog even terug naar die Bill Beswick... Uh, een mental coach uit de Verenigde Staten. Uh, ik hoorde Pradom, zeggen jij, die afspraak die stond al. Ja. Uh, geloof je dat? Nou, ik kan me misschien wel voorstellen dat er een aantal spelers binnen die selectie uh, hebben gezegd van uh, gedurende het seizoen. Misschien moeten we, als de druk erg groot wordt en aan het einde van het seizoen die meneer weer eens uitnodigen. Daar hebben we vorig jaar plezier en, uh, en ook veel profijt van gehad. En baat het niet, dan, uh, dan schaadt het niet. Dus waarschijnlijk is dit wel op voorspraak van uh, een deel van de technische staf en een deel van de spelers gekomen. Ik denk dat Preudom hem niet kent. Maar dit was uh, wat Steve McLaren natuurlijk bracht. Maar had toen een fantastisch filmpje gemaakt. Dat hebben wij ook nog uh, op uh, tv uh, toen laten zien. En ja, dan gebeurt er wel iets met je. Dus ik kan me zo voorstellen, baat het niet gaat het niet, laat het maar komen. In deze fase is, uh, is elke hulp van buitenaf misschien wel, uh, wel wenselijk. Zijn er meer clubs eigenlijk die beroep doen op, uh, op mental coaches zoals Bill Beswick? Geen genoeg heb ik het bij VVV gezien. Dat daar een mevrouw rondliep die zowel de coach in fluisterde als zich uh, in die spelersgroep bewoog. Van andere clubs weet ik het eigenlijk niet. Ik weet wel dat spelers individueel vaak uh, bij, bij mental coaches te raden gingen. Uh, Henk de Gier is een een man waar heel veel voetballers voor een wedstrijd nog even kracht gingen halen. Ja, nog even gingen praten. Ja, Een praten. Een Rotterdammer die, die Roy Dirk Kuyt, dat waren mensen die zweerden allemaal bij de gier. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer mensen als vertrouwenspersoon van, van spelers. En ik, ik denk dat het wel gebeurt. Ik weet zelfs dat Leon Flemmings nog samengewerkt heeft met een sportpsycholoog, de assistent trainer van Feyenoord. En, en ook Gertjan Verbeek met deze man in, in de praktijk werkzaam was. Dus ik denk dat het buiten ons gezichtsveld vaker gebeurt, maar ik weet wel dat de spelers individueel vaak nog wel dit soort mensen bezoeken. Ja, nou Theo Jansen uh, in ieder geval niet. De belangrijkste man bij Twente. Hij, <lacht> heeft, er niet, hij heeft er niet zoveel mee. Ja, typ, ik vind het best dat die man praat. Ik bedoel, ik, ik heb er geen probleem mee. Maar als jij met hem praat, een mental coach, wat, wat zegt hij dan? Ik heb niet met hem gesproken. Je ja, hebt zoiets van, ik heb dat niet nodig, maar degenen die het wel nodig hebben, die maken er maar gebruik van. Ja, nee, er zijn een paar jongens die daarmee gesproken hebben. En uh, ik vind, als, je dat, uh, als, je dat, uh, als dat je extra vertrouwen kan geven en extra motivatie, dan moet je dat vooral doen. Hij heeft een gesprekje voor de groep gehouden, zeg maar, van, uh, van uh, een half uur. En dat is altijd wel leuk om te horen, maar het is niet zo dat ik daarna weg ga en denk van, shit. Ik moet dit doen of ik moet dat doen. Nee. Ik doe gewoon mijn eigen ding en ik hoop dat dat genoeg is. Geef eens een concreet voorbeeld van iets wat hij, wat hij dan zegt om jullie te motiveren... om jullie over die streep te trekken. Ja, het, eigenlijk zijn het hele simpele dingen. Hij haalt dan voorbeelden erbij van een atleet die, die een vraag kreeg van... Uh, ja, hoe vind, je, hoe vind je, het, dat je dat je twee medailles hebt gewonnen? Uh, uh, en dan, dan geeft diegene geeft aan van... luister, ik heb zo hard getraind dat die medailles naar mij toe zijn gekomen. En uh, ja, uh, dat is het enige. Ik train zo hard... En dan komt het vanzelf. Vorig jaar was er sprake van een filmpje op muziek. Allerlei overwinningsbeelden, overwinningsroesen, ja. flows. Die beelden hebben we dit jaar ook wel eens gezien. Ik bedoel, we hebben wel vaker een filmpje voor een belangrijke wedstrijd. En, uh, dat hebben we vorig jaar gehad. Dat hebben we, dat hebben we dit jaar ervoor ook gehad. Dus, uh, het is niks nieuws. Theo Jansen, die kijkt graag naar het kampioensfilmpje van vorig jaar... toen hij met bier over de snelweg liep, <lacht> uh, volgens mij. Ik vind het zo mooi. Hè. Dit is nou natuurlijk net de persoon waar je niet over die, <lacht> over die man moet, mee moet praten. Ja. Het zijn natuurlijk andere spelers die daar veel meer belang aan hechten. Ik denk dat Theo Jansen daar veel te nuchter voor is. Het is leuk om te luisteren, daarna sigaretje roken... en gewoon je eigen ding doen. <lacht> ja. uh, van Twente en Ajax. De Amsterdammers hebben een uitwedstrijd. Je memoreerde het al. Uh, ze moeten naar Heerenveen. Ajax-coach Frank de Boer gaat er ook niet vanuit dat het makkelijk wordt de uit is gewoon een heel lastig te team. is de laatste tijd ook weer beter bezig. Dus uh, we verwachten gewoon een heel hete middagje. En eerst maar zorgen dat we deze wedstrijd winnen. Hij waakt dus voor onderschatting. Uh, daar is bij uh, Ajax uh, ook geen enkele reden toe, hè, eigenlijk. Om te onderschatten? Ja. Nee, Ajax heeft het hartstikke druk met zichzelf. En uh, Ajax weet ook in deze fase dat iedereen bij de les moet zijn... om tot een, uh, tot een acceptabele prestatie te komen. Dus ik zou zeker Herenveen uh, niet onderschatten. Nee, nee. En ik denk ook niet dat, uh, dat de boer daar, uh, daar echt bang voor is. Want deze mensen in Amsterdam willen allemaal winnen. En uh, die zullen echt wel bij, uh, bij de les zijn. Sterker nog, ik denk dat hij net als prodom... Herenveen net in zijn bespreking net even iets groter heeft gemaakt... dan Herenveen is. Neemt niet weg dat Herenveen na een heel erg kwakkelseizoen, wel de weg opwaarts is ingeslagen. En jammer is voor Heerenveen dat Azaidi, laatste week toch smaakmaker... op de positie in plaats van Djuricic, dat die geschorst is. Maar goed, aan de andere kant denk ik bij mezelf... als die AXI er nu niet scherp zijn, dan houdt het natuurlijk al vrij snel op. Ik bedoel, nu moet je gewoon staan. Dit is het moment dat je het moet doen. Nee, maar ik geloof ook niet. Dat, er, is, er is geen enkele sprake van, uh, van onwil. Maar het, het, het elftal draait natuurlijk niet uh, ja, zoals het in het begin draaide onder, uh, onder Frank de Boer. Hè. Toen het was van, nou ja, het is eigenlijk zo simpel. Ik zeg tegen mensen wat ze in hun positie moeten doen. En als ze dat goed doen, kunnen ze vanuit die positie gaan voetballen. Het spel dat wij altijd hebben gespeeld in de jeugd. Ja, het blijkt uiteindelijk toch niet zo heel eenvoudig. Er komen, er komen toch wat, wat, wat externe factoren bij. Het is natuurlijk toch ook wat rommelig geweest bij de club. En niet iedereen uh, blaakt van het zelfvertrouwen. Er zijn natuurlijk ook wat schorsingen geweest, wat, wat wijzigingen in de ploeg. De boer is ook wel een beetje aan het zoeken geweest binnen zijn elftal. Wie nou wel, wie nou niet? Nou ja, laten we hopen voor hem en voor Ajax dat, uh, dat ze daar nu klaar voor zijn. Maar uh, we hebben het net al eventjes gezegd, alle drie de topploegen verkeren niet in de beste vorm van, uh, van het seizoen. Ja, daar, daar vormt Ajax dus geen, geen uitzondering op. Nee. En tegen Excelsior stond ze af en toe gewoon televisie te kijken, maar dit, uh, die afleiding <laughs> die hebben ze uh, in de RfV. Dat mag ik aannemen niet. Nou ja, maar uh, dat is, wel, dat is wel een teken, Robert. Thuis ja, tegen verdomme, Excelsior. En jongens, het gewoon die zegt: Ja, het leidt wel af. Ja, nou ja, ja. Maar, maar, maar, maar ook ja. ja, ja. Jonge jongens, hè. jonge jongens. Ze zijn toen een mental coach, denk ik. Ja. Maar, maar, maar het, is, het is natuurlijk wel tekenend. Hè. Je gaat nu naar deze wedstrijd tegen Heer vorige week tegen Excelsior. Normaal gesproken is dat toch te ondenkbaar dat een ploeg als Excelsior kans op kans krijgt in de arena. Nou ja, daarmee zeg je alles over het huidige Ajax. Ja. Even over die spitspositie. Daar wilde de boer eigenlijk niet zo heel veel over kwijt. Uh, of uh, Mounier El uh, toch weer begint. Of dat Siem de Jong nu doorschuift uh, naar uh, de punt van de aanval. Wat denk je dat hij doet? Ik denk dat hij toch gewoon begint met Mounier El Hamdoui. Uh, hij prijst hem wat dat betreft te veel over zijn trainingsinzet... en het en, en, en, en, en rendement op de training. Dat, dat zegt hij te vaak... Om, uh, om El Hamdoui te, te passeren. En het is wel grappig, want uh, El Hamdoui begint natuurlijk wel aan elke wedstrijd. En gek genoeg begint het steeds beter te draaien. Ja, als hij om, gewisseld wordt. Als hij gewisseld wordt en, ja. en er wat, wat geschoven wordt. Maar je ja. moet niet vergeten dat dat vaak wel in een fase is... waarin de tegenstander wat meer ruimte moet weggeven... omdat er een achterstand goed gemaakt moet worden... of omdat die hechte organisatie waar, waar tegen Ajax natuurlijk vaak speelt... niet meer te belopen is. Dus ja, ik denk dat hij toch wel met Monier El Hamdoui uh, begint... en pas later een eventuele wijziging uh, doorvoert. En dan naar de stemming bij Ajax. Martin Friesema sprak met verdediger Toby Anderwereld. Toby, we gaan de beslissende fase in van de competitie. Merk jij hier bij Ajax qua spanning en zo dat er, dat er wat gaat gebeuren? Ja, iedereen is uh, extra gemotiveerd natuurlijk. en uh, De wil om kampioen te worden is heel groot. Nu je het in eigen hand hebt is, uh, is wat lekkerder als je ja, toch uh, zelf je uh, wedstrijd moet winnen... en toch moet kijken naar een andere tegenstander. En nu kan je het gewoon zelf in de hand en uh, kan je het zelf afmaken... En, dat is anders, denk ik. En, uh, dus ja, dat is wel leuk. De wil om kampioen te worden is heel groot. Het gekke is, ik zie dat in de wedstrijden, misschien in de trainingen wel... maar in de wedstrijden zie ik dat niet altijd terug tegen Excelsior. Ik vond de Ajax erg kwetsbaar. Ja, ik denk uh, misschien juist omdat je zo graag wilt dat het uh, wat stroef versloopt. En dan zit je toch, als je die 1-1 uh, tegen krijgt... dan uh, kwam er toch een klik bij ons van, ja, dit, uh, dit gaan we zomaar niet weggeven. En toen ging we wel beter spelen, denk ik, uh, maak je 2-1, 3-1, 4 in uh, Dat is toch een beetje veerkracht die we hebben ook tegen NSC, uh, die, uh, die eigenlijk... 1-8 staat en dan toch uh, de veerkracht om toch die, die wedstrijd weer in het af te sluiten. En, uh, dat, is wel, uh, dat is wel goed, denk ik. Maar is het puur de spanning dan van zo'n moment of is het ook nog zoeken naar, naar zeg maar, het juiste spelconcept? Ja, we weten natuurlijk ook dat het niet, uh, geen lopende machine is, dat weten we. En, uh, daar werken we hard aan en uh, het gaat steeds beter als je ziet. Tegen de C2 was bijvoorbeeld wel goed. Ik zelfs het laatste half uur was wel goed. Dus daar moeten we ons vast aan houden. En uh, dan moeten we proberen van, uh, van minuut 1 eigenlijk uh, ja, op de mat te brengen. Die wedstrijd komende weekend, uh, is die cruciaal? Ja, goed, daar zit natuurlijk dan nog een vervolg aan vast. Maar overleven bij Heerenveen, ja, winnen bij Heerenveen, dan ben je echt op de goede weg. Ja, dan kan je het thuis gewoon afmaken, denk ik. En, uh, in een volle arena die natuurlijk uh, helemaal gek gaat zijn, dan, uh, ja, die, die kans moet je jezelf gewoon geven. En, uh, en dan mag je daar gewoon in Heerenveen moet je gewoon winnen. En, uh, dan moet je gewoon laten zien vanaf minuut 1, uh, scherp zijn, sterk zijn. En, uh, en die gewoon uh, hun de wil laten opleggen van, uh, van ons. En uh, dat gaan we zeker doen. Hoe goed heb jij je verdiept in de spits van Heerenveen? Pas Dorst? Ja, ik heb wel tegen hem gespeeld bij de hele Klas natuurlijk. Dus ik ken hem ik ken wel wat zijn kwaliteiten zijn. En, uh, hij moet er gewoon alles aan doen om, uh, om uit, de, ja, uit de gevaarlijke zon te krijgen. En dat is vooral de buitenspelers denk ik, die, die die voorzitter niet makkelijk mag laten geven. Want dan is hij natuurlijk steek met de kop en uh, kiest hij wel een heel goede positie. Maar ik zeg dat als wij meer de bal hebben, heeft Heerenveen niet de bal. Dan dat, dat moet ons uitgangspositie zijn. Denk jij dat hij, uh, bedoel, er zit een beetje een geschiedenis aan vast? Want hij zou misschien naar Ajax schijnen. Het ging allemaal niet door, hoop gedoe. Uh, verwacht jij dat hij extreem gemotiveerd uh, zondag uh, aan de aftrappen verschijnt? Nee, ik denk dat iedereen is zich extra gemotiveerd is. En dat speel je tegen NSC en veel tijd minder. Maar tegen Ajax wordt iedereen laten zien wat hij kan. En uh, dat is gewoon zo. En, ik denk dat hij niet extra gemotiveerd, uh, elke speler is 100% gemotiveerd tegen Ajax. Dus dat zal hij ook zijn, denk ik. Maar als ik jou was, ik wist het wel. Ik zou meteen even, uh, zodra hij hem tegenkomt in die wedstrijd, dan zeg je... Ja, Bas, volgend jaar bij ons, nee. uh, even rustig aan, hè? Nee, maar hij wil gewoon winnen met de Eredivisie. Dat is ook logisch. En denk, uh, zulke uh, dingen gebeuren niet in de Eredivisie. En, uh, hij wil winnen en wij willen winnen. En, uh, onze wil moet groter zijn en onze kwaliteit moet meer zijn dan zin. Dus moet je gewoon altijd zien. En, uh, en ook al kan het niet alleen met kwaliteit. Dan moet je uh, maal moeten opstropen en dat moet sowieso gebeuren dan weer wereld over Bas Dost onder meer. Frank de Boer die liet vandaag weten, Ronald, dat hij nog steeds in beeld is bij Ajax. Dost. Mm -hmm. Dat is ook toevallig. Ja, dat is een uh, <laughs> prachtig moment om dat uit te spreken. Ja, Je hoort er weken niks van ja, ineens. Nee. Ja, ja. Uh, maar is dat, uh, is, is dat netjes of hoort dat er gewoon allemaal een beetje bij? Ik denk dat dat erbij hoort. Uh, ik denk niet dat Frank de Boer dat in als een onschuld zegt. Uh, Bas dos is mij in elk geval niet meegevallen het afgelopen jaar... als het gaat om psychologisch evenwicht. Uh, die heeft zichzelf toch met enige regelmaat zwaar tekort gedaan. Lang getreurd over uh, dat, dat het in de winterstop mis is gegaan. Het Verlies aan basis. Plaats, het missen van kansen in wedstrijden. Hij is nu juist weer een beetje erbij. Ik zie weer een glimlach. Hij is weer belangrijk voor het team. Ja, dan komt hij weer in zo'n uh, emotionele spagaat terecht. Hè. Wat, moet ik, wat moet ik nou doen? Ik denk dat hij gewoon lekker zijn best moet doen voor de, voor de heer de Veen. En, want daar wordt hij op dit moment door betaald. En hij, zich, hij moet zich vooral niet van de wijs laten brengen. Weet je nog, Huntelaar, dat was volgens mij vlak voor de winterstop... Ja. Was dat er niet ook bij? Dat was ook dezelfde situatie. Toen had hij volgens mij zelfs al getekend bij Ajax. Hij nog maar, een wedstrijd. maar die deed volgens mij wel zijn best. Die, ja, die scoorde geloof ik twee dat keer. Dan was een, ze met 4-1. Uh, ik weet het niet, want je begint er nu. <coughs> ik, volgens mij was dat zelfs een wedstrijd in de sneeuw. Ja, maar ja, Huntelaar uh, ja. maar, maar deed, deed wel zijn, best, zijn ja. best en ging daarna inderdaad naar Ajax. Ja. Ja, dus ik ben één keer te binnen. Maar goed. Um... Maar, maar uh, ja, we hebben het eigenlijk al een beetje besproken... maar Ajax krijgt het inderdaad wel lastig... ondanks dat uh, Heerenveen een paar spelers uh, mist. Wat ja. moeten ze doen? Gelijk uh, van Kieter van proberen zo snel mogelijk het heft in handen te nemen? Nou, ik denk dat ze het, het heft wat dat betreft wel opgedrongen zullen krijgen. Um, um, Herenveen zal niet zo gek zijn om vol op de aanval te spelen... en dan uh, uh, in het mes van, uh, van Ajax te lopen. Herenveen heeft eigenlijk zijn beste wedstrijden... toch een beetje als counterploeg gespeeld. Oh. Ik uh, haal me even de, de twee goals tegen Utrecht voor de geest... die prima uitgecounterd werden. En ik denk dat daar uh, wel lering uitgetrokken is. Dus dat Ajax wel het initiatief zal uh, krijgen. En je hebt dit seizoen gezien dat Ajax daar niet altijd even blij mee is... en even zorgvuldig met, uh, met geboden kansen omgaat. Dus oh. ja, ik denk dat dat zo'n wedstrijd gaat worden. Goed, dan gaan we het even over uh, PSV hebben, natuurlijk, de nummer uh, drie, kandidaat nummer 3. Um, ze hebben het niet meer in hun eigen hand naar de 3 jaar Nederland tegen Feyenoord. Je zou zeggen, nou, uh, dat is hoogspanning bij PSV. Er um, is men eigenlijk met maar één ding bezig: voetbal. Maar zoa, Ragnar mee ging vandaag uh, de stemming peilen bij uh, de coach, Fred Rutte. Het werd een uh, mooi en lang, openhartig gesprek. Maar voetbal was niet het eerste onderwerp. Ja, het is Nina, ja. Het is een beetje de dag van, van de huwelijken, geloof ik, of niet? Ja, dat klopt, ja. Ik heb net ook al een, uh, een boodschap in uh, mogen spreken voor een, uh, een vrolijke fan, ja. Is dit iets, dat hu koninklijk huwelijk waarvan je denkt, dat vind ik toch wel interessant of zo? Nee, ik zei je interesseert me helemaal niet, hoor. Nee. Valt er binnenkort nog wat te vier in Eindhoven? Wat zegt het gevoel zo twee wedstrijden voor het einde van de competitie? Nou, kijk, je moet niet, ik loop er niet op vooruit. En, uh, omdat namelijk, uh, ik denk dat het aanstaande zondag... en daar moeten we de focus op hebben. En dat is Vitesse. Dat is de laatste uh, thuiswedstrijd van dit seizoen. En dan moet je de drie punten in huis houden. En dan ga je maar kijken wat er om kwart over vier wat er, uh, allemaal los is. Leek er iets van een revanche gedachte? Nou, dat, dat zit wel, uh, bij, zeker bij een groot gedeelte van de ploeg, zit wel uh, zoiets van voor uh, We moeten dat wel uh, repareren, of in ieder geval rechtzetten. Waar proef je dat aan dan? Nou, als ik zie uh, de manier hoe ze hebben getraind, dan uh, staat mij dat tot, tot tevredenheid. Er waren een aantal mensen die moesten apart trainen omdat ze geschorst zijn. Manulef, Pieters, Lens. Ben je goed in puzzelen? Nee, maar dat ze apart moesten trainen. was geen straf. Maar dat had meer te maken met wat, wat, wij, wat wij uit willen proberen. Ja, het is wel even puzzelen, Ja, dat klopt. En, uh, ik ben er in mijn hoofd zeg maar, voor 90% wel uit. Het is alleen even afwachten uh, ten aanzien van uh, zeg maar, de, de niet of in ieder geval honderd of 80 of uh, hoe je het ook maar noemt, uh, kijken hoe Olatoyf iedere, iedere dag weer reageert op zijn blessure, omdat namelijk uh, de afgelopen dagen ja, was het niet mogelijk om te trainen. Vandaag is hij dan weer uh, voor het eerst meegetraind en ja, dat is even afwachten 24 uur en dan zie ik morgen wel uh, hoe hij ervoor staat en dan hebben we nog richting zondag. Ja, vertel even wat hij had, dat heeft een terugslag ook hè? Ja, uh, zeker uh, dat is ook een bewijs, dat, uh, of in ieder geval bewijs, hoewel ik hoewel niet dat het een bewijs is, maar dat is wel uh, uh, dat, dat de wedstrijd van afgelopen zondag kwam gewoon iets te vroeg. En, uh, ik hoop in ieder geval dat de aanstaande zondag dat het, uh, dat het op tijd is. Um, belangrijke wedstrijden. Uh, er is ook een verhaal nu verschenen dat de spelers uh, zo rond de winterstop tegen jou hebben gezegd... dat ze een andere strijdwijze wilden hanteren aanvallende. Wat is nou het verhaal wat erachter zit? Uh, er zijn allemaal interpretaties en uh, speculaties en daar ga ik absoluut niet op in. Dat heeft namelijk geen zin. Toch voel je wel, denk ik, dat de druk om jou toeneemt. Dat mensen prijzen gaan eisen. Hoe moeilijk is dat? Ja, op zich voor mij is dat niet zo... Uh... Ja, kijk, ik, ik zou liegen als, het, als ik zou als ik zeggen, doet, doet me helemaal niks. Uh, maar ik kan heel goed slapen. Ik, mijn mijn nachtrust heb ik en ik, ik kan heel helder denken. Dus wat dat betreft uh, heb je altijd druk. Zeker bij een, bij een, bij een club als PSV. Daar hoort die druk, hoort er namelijk nou bij. Het is dus alleen de kunst van jezelf als coach om dat beheersbaar te houden. En tot de dag van vandaag, als ik nu hier sta, heb ik dat aardig onder controle. Toch is het feit dat nu een aantal mensen er niet is, dat is een extra stressfactor, of niet? Ja, nou, dat, dat... Natuurlijk, dat, dat is wel vervelend. Maar van de andere kant, ik heb het hele jaar niet gezeurd over mensen die er niet zijn. En, uh, en dat wil ik ook absoluut de richting uh, zondag ook niet doen. Want uh, de spelers die er niet zijn, die kunnen jou zondag niet helpen. Vandaar dus, daar zeur ik niet over. En ik heb, uh, ik heb volgens vertrouwen in, uh, in de gasten die er wel zijn. En die moeten namelijk uh, aanstaande zondag een goede prestatie neerzetten. Wordt dit zo'n middag dat jullie de andere uitslagen gaan volgen? Dat je misschien moet ingrijpen in de wedstrijd als op andere velden bij Twente bij Ajax dingen gebeuren? Nee, ik, ik, ik heb zelf... Uh, tuurlijk hou je wel een aantal scenario's je, uh, in je achterhoofd. Uh, maar het is niet zo dat wij uh, bezig zijn met uh, wat op de andere velden gaat gebeuren. Tuurlijk worden we wel geïnformeerd, dat is heel normaal. Maar uh, we hebben onze focus vooral op, op, op onze eigen wedstrijd. En, uh, en zeker de spelers moeten dat doen. En wij als coaches moeten, moeten de informatie krijgen. En die hebben we ook. ...van wat op de andere val uh, aan het gebeuren is. In hoeverre geloven jullie nog in het, <coughs> het landskampioenschap... Sorry. ...of richt je je liever op plaats 2 met het oog op de voorronde van de Champions League? Kijk, zolang er nog een, uh, een kleine kans is, moet je daarvoor strijden. Maar je moet wel realistisch zijn. En, en in, in het realisme ja, moet je namelijk twee wedstrijden winnen. Dan heb je in ieder geval, uh, denken wij, dat, dan, dan heb je in ieder geval de voorronde Champions League. En uh, als het dan anders zou zijn, ja, dan, is dat, uh, dan zou dat geweldig zijn. Wat zie je gebeuren? Wat, wat is het, scenario, het ideale scenario voor PSV in je hoofd? Ja, ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik denk dat, dat zeker uh, in Herenveen kan wel eens een hele verrassende uitslag gaan worden. Dat, uh, ja, en dan is namelijk alles weer open voor uh, die laatste wedstrijd van het seizoen. Overleef jij een seizoen zonder prijs? <laughs> ja, want uh, ik, ik ga niet dood. Ik, uh, ik blijf gewoon. Uh, mijn uh, rikketik blijft gewoon doortikken. Dus uh, dat maak ik mij ook. Uh, ja, dat houdt mij namelijk niet bezig. Mij houdt namelijk bezig, dat is de aanstaande zondag. Want dat is namelijk uh, de focus die ik moet hebben als coach en, en wij als spelers. Fred Rutten tegen Ragnar Niemeijer, Roland van der Geer. Uh, berusting hoor ik. Uh, ook wel een vorm van rust. Ja, geen paniek willen zaaien. Maar van binnen koken, uh, tenminste dat, dat, dat verwacht ik toch wel. Want Fred Rutte... Is een, uh, is een winnaar, wil alles onder controle hebben... en het zal toch een frustratie hebben opgeleverd... dat hij die, die motor maar niet gestart krijgt van dat elftal... en dat dat elftal maar niet doet wat het moet doen... en wat het gezien de kwaliteiten misschien wel zou moeten. Hè? Slecht spelen tegen Herakles, slecht spelen. Niet in spel komen tegen, tegen Feyenoord. En dat juist op het moment dat de prijzen verdeeld worden. Druk wordt nog eens eventjes opgevoerd van buitenaf. Hè? Van bovenaf eigenlijk. Van uh, joh, uh, Champions League is een must. Want anders uh, moeten we echt heel fors gaan snijden. En er wordt al uh, gesneden. Dus hij uh, probeert het allemaal netjes te houden. Maar, uh, maar van, binnen, van binnen kookt hij. En ja, het elftal mist ook wel een paar elementen. Een echte leider. Daar hebben we het bij PSV vaker over gehad. Maar die echte leider. In het veld is er weer niet. Hij is genomineerd voor Coach van het Jaar. Hè? Ja, dat, uh, je, dat Je zegt dat <laughs> alsof het van ja, dat krijgen we nou. Nou ja, dat verrast uh, mij, dat verrast uh, mij wel, wel een beetje. Uh, aan de andere kant ook weer niet, omdat. Uh, als je zou zeggen, ja, de trainer van het... jaar. ik denk namelijk dat, en dat, dat, dat is wel de mening van veel mensen volgens mij... dat, dat Fred Rutte wel een aantal spelers binnen PSV beter heeft gemaakt. Maar ik vraag me af of het allemaal... Ja, of het hele pakket, uh, het uitdragen van de club... Het, het, ja, weet je, het, het, het hele pakket wat in een, in, een, in een takenpakket van een trainer valt... of dat nou wel tot in uh, perfectie is, uh, is uitgevoerd. En ja, nou ja, goed, ik bedoel, ik gun hem het allerbeste. Maar ik, ik, uh, nee, ik was er wel wat door verrast dat hij daar ook bij zat. Omdat we het juist heel vaak... Uh, in de media en, en, en overal hebben gehad over het tegenvallende PSV dit jaar. Ja, straks nog twee genomineerden trouwens. Daar uh, gaan we het ook nog even over hebben. Ja. Want we gaan uh, naar uh, een tikje lager, plek 4. AZ, Roda en Ado hebben hun zinnen gezet op die vierde plek. Uh, want dan ben je gelijk zeker van Europees voetbal, uh, zonder play-offs. Uh, vierde AZ, twee en, uh, 56 punten. Roda heeft de 54 en Ado heeft de 54. Um, ze verdienen het eigenlijk alle drie wel. Uh, uh, of ben je dat uh, niet bij me eens? Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dit uh, drie voetballende ploegen, die alle drie naar mogelijkheden hebben gespeeld, en eigenlijk allemaal in aanmerking komen voor uh, directe plaatsing. Ja, het kan, uh, het kan helaas niet, en het is mij in dit geval om het even wie het uiteindelijk gaat halen, maar uh, nee, nee, dit zijn ploegen die, die, die een, wonder, een goed seizoen tot een wonder seizoen meemaken. Technisch directeur Martin van Geel van uh, Rode SC nu nog wel, die voelt ook dat het respect voor zijn club is Toegenomen. Ja, absoluut. Er is, er is respect gekomen. Dat, dat kan ook niet anders, vind ik. Ik vind dat Rode SC erg goed speelt dit seizoen. De uh, laatste weken zijn we in een bloedvorm. We maken 65 doelpunten. Uh, dat is op twee clubs na het meeste in de eredivisie. Nou, dat, dat is knap. Dat doet Rode SC niet elk jaar. Nou, Harm van Veldhoven die heeft gelukkig het respect uh, zo langzamerhand gekregen... wat die man verdient. Dat is een heel groot vakman... Uh, hele goede trainercoach, hele goede manager. Uh, kan, kan, kan persoonlijkheden goed inschatten. Kan ze ook goed matchen. Kan een team smeden. Uh, voorbeeld, uh, vorig jaar uh, wonnen we de laatste vijf competitiewedstrijden. Dit jaar zijn we weer in vorm op het eind van de competitie. Er is nog honger. Uh, er is nog gretigheid. Uh, spelers willen uh, liever uh, zeven keer trainen dan vijf keer in de week. Vaak zie je dat bij clubs anders. Hè. Die, die, die gaan naar een einde van het seizoen worstelend. En nog vijf wedstrijden, nog drie... Uh, worden afgeteld. Eh, dat is hier helemaal niet. Een eh, enorme gretigheid. Ja, dat is een enorme verdienste van Harm van Veldhoven. Buiten het feit dat het er dan, daarnaast ook nog een fantastisch mens is enorm betrouwbaar. We zijn enorm naar elkaar uh, toegegroeid. Ja, en die heeft het heel moeilijk gehad in dat eerste jaar. Die is in een situatie terechtgekomen waarin we financiële problemen hadden. Waarin die fusieproblemen uh, liepen maandenlang. Waarin wij hier speelbal werden van, van Jan en alle en de politiek en, en wie dan ook zich hiermee bemoeide. Ja, en, en eigenlijk een, een vrij zieke spelersgroep... waar, uh, waar, waar de, ja, uh, in ieder geval het, het klimaat niet, niet, niet goed was. Een vrij kansloze missie. Nou, daar zijn we met elkaar doorheen gekomen. Ja, één pluspunt wat ik al zei. Je leert elkaar dan heel snel kennen... en je groeit naar elkaar toe. Maar van daaruit zijn we kunnen gaan bouwen. En, ja, en gelukkig krijgt dan Van Veldhoven het, de credits die hij absoluut verdient. En ik ben ook heel blij dat ik heb vernomen dat hij dus genomineerd is... Als, als, als trainer van het jaar. Ja, dat is dus nummer twee na uh, Fred Rutte en ook Sean van der Bron van ado is uh, genomineerd. Verbeek niet, omdat hij zijn nee. lidmaatschap heeft opgezegd vorig jaar uh, van de vereniging coaches betaald voetbal. Even naar de wedstrijd. Rode FC moet naar Nijmegen. NEC, er staat uh, niets meer op het spel uh, voor NEC dan. Wat verwacht je? Nee, dat is een uitzwaaiwedstrijd. Um, ja, Roda in de, in de huidige vorm moet daar, uh, moet daar wel, uh, wel, wel iets mee kunnen. Zeker nu Wilaert en uh, de vouw ook weer fit zijn. Dus daar verwacht ik eigenlijk wel dat Roda wint. ADO krijgt uh, Groningen op bezoek. Uh, Groningen heeft nog wel een minimale kans hè, op die vierde plaats. Ja. Uh, daar gaan ze ook voor, denk je? Dus wordt het nog lastig voor ADO? Ik denk dat Groningen daar niet meer voor gaat. Um, Groningen zal volgende week nog even gas geven als PSV uh, nog meedoet in de titelrace. Omdat dan de spotlights erop staan. Voor de rest is het toch een beetje kijken naar die play-offs... Die zijn zeker. Ja, en ADO, dit is officieel de laatste thuiswedstrijd. Dus ADO gaat nog wel, wel een keer vol erop. Ja. Daar verwacht ik eigenlijk dat ADO ook wint. AZ uh, tegen de Graanschap Vorige week verloren de Alkmaarders met 2-1 van uh, Willem 2. Die kwam hard aan, die nederlaag. We horen middenvelder Stijn Schaars. Maar ik moet zeggen, we hebben er veel zin in. Uh, wat ik vandaag ook weer zag, uh, de ploeg is er klaar voor. Alleen uh, zondag moet het gebeuren en vandaag telt niet. Maar uh, we staan er goed op. We hebben nog steeds twee punten voorsprong op de concurrentie. En als je gewoon twee wedstrijden wint, dan beide. Hoe vaak heeft de wedstrijd Willem II uit door de hoofden hier gespeeld? Nou, kijk, je moet zeggen, de eerste twee dagen na de wedstrijd, dan ben je er wel ziek van natuurlijk. Uh, je, je gaat uit van een bepaald scenario. Het loopt... je, had, je had binnen kunnen zijn, hè? Na nou dit weekend... ja, kijk, daar ben je nog niet binnen, maar dan ben je een heel eind uh, binnen. En uh, nu moet je gewoon twee wedstrijden winnen. Maar je hebt het nog allemaal in eigen hand. Die andere ploegen, die moeten alles maar winnen. Als ze één keer verliezen, dan zijn ze natuurlijk helemaal weg. Dus uh, het vertrouwen is nog steeds aanwezig. Alleen we hebben natuurlijk uh, tegen Willem 2 onszelf een slechte dienst bewezen. Maar uh, we gaan uh, vol goede moed uh, tegen de uh, voetballen. En als we die winnen, dan zien we uh, zondagavond alweer hoe we ervoor staan. Maar ik ga ervan uit uh, dat we twee wedstrijden moeten winnen. En als we dat uh, gewoon doen, dan zijn we vierde. is makkelijker gezegd dan gedaan hè? bij AZ. Want je weet nooit waar het op uitdraait. Dat is zo. Het is, uh, we, kun we kunnen heel veel, maar we kunnen ook heel weinig soms. Uh, we zijn geen, uh, geen ploeg die heel veel... Uh, ...individuele kwaliteit heeft die even 1-2 man uitspeeld. Dus dan, dan slechte wedstrijd winnen is voor ons gewoon heel moeilijk. We moeten het altijd als ploeg doen. En uh, ja, Als je een keer een slechte dag hebt als ploeg... ...dan, dan, dan verlies je ook wedstrijden waarvan je denkt, hoe kun je die verliezen? Ja, en dat gebeurt ons dit jaar uh, in, in de wedstrijden. Vooral tegen de kleinere ploegen tussen aanhalingstekens. Dus uh, zondag uh, zeker geen onderschatting en volle bak tegen de graadschap. Stijns tegen Rob Fleur. Even onderin nog kijken. Uh, Willem II hebben het al over gehad. Tilburgers moeten punten pakken tegen de koploper Twente. Um, en dan kunnen ze uh, de druk nog opvoeren op VVV... dat uh, Feyenoord gaat ontvangen. De Rotterdammers die hebben nog een missie, hè? Achtste plaats, hè. Directe plaatsing voor de, voor de play-offs. En dan misschien toch op weg naar Europees voetbal. Komen we met die wedstrijd tegen PSV in de achterzak. Varen ze nog vlaar en uh, Miaichi uh, meedoen. Maar normaal gesproken, het huidige Feyenoord kan daar, uh, kan, kan daar punten halen. VVV doet het zonder uh, Ruud Boymans, de held van Venlo. Tenminste, dat dacht hij, toen mm. werd het toch nog 2-2. Ja. Uh, vorige week, dan trekt hij zijn shirt uit, geloof ik, naar die 2-1. Was dat die omhaal? Ja. Oh, ja, ja, dat? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dan trekt hij zijn shirt uit en vervolgens is hij geschorst vanwege die gele kaart. Dat, ik neem aan dat hij dat op het moment vergeten is, maar uh, dom is het natuurlijk wel. Het, is, uh, het geeft zoveel aan hè, van, uh, van voetballers. Uh, uh, vraag toch een beetje meer aan jezelf denken... dan dat je denkt aan het, uh, aan het teambelang. En, en er niet helemaal 100% mee bezig zijn. Je mag best blij zijn, maar uh, weet je hoe blij je kan zijn met een shirt aan? Dat doe ik al 45 jaar. <lacht> ja, zo kan ik het ook zeggen. Maar dan wat even serieus, uh, een feit zal zijn dat Willem II zondag degradeert? Vraagteken? Ja, normaal gesproken wel. Als, ik, als we alle voorspellingen volgen die ik vanavond heb uitgesproken... dan zie ik 20 geen punten verliezen uh, tegen Willem 2 en VVV, Feyenoord. Nee, dat, dat wordt het ook niet. Uh, ik denk dat het blijft zoals het is. En dan is, uh, dan is VVV, of Willem 2 uh, eruit. Maar uh, ja, weet je, uh, als, je ik weet dit, als ik dit allemaal zou invullen, dan was ja, ja. ik rijk. Uh, maar dit, dit denk ik wel. En dan gaat Willem 2 eruit. En eigenlijk is dat gezien uh, dit seizoen gewoon terecht. Dankjewel, Roland van der Geer. Willem II, okay. eh, dan dus gedegradeerd. En wie, wie, wie weet wordt dat plekje wel ingenomen door eh, FC Zwolle. Als je dat in de winterstop had gezegd tegen Bert Konteman, de technisch directeur. Goedenavond. Goedenavond. Dan, dan had iedereen gezegd, en jij ook. Ja, kans is inderdaad wel groot, maar het moet nog wel even gespeeld worden. Dat wij gaan promoveren kampioen gaan worden. 13 punten voor op RKC, als ik eh, me goed herinner. En dan ja, uh, van, vorige week verloren van RKC en dan vanavond 0-0 uh, tegen uh, Den Bosch. En uh, RKC wint met 7-0 van RBC Roosendaal. Dagvoorsprong, dagkampioenschap? vraagteken? Ja, ja, absoluut. Ik denk dat het uh, over en uit is en uh, we hebben denk ik de laatste week al uh, verspeeld. en... Uh, toen zag je al de, de tendens ontstaan dat de jongens uh, ja, onder spanning kwamen te staan en moeite hadden om uh, de prestatie van voor de winterstop uh, op het veld uh, neer te zetten. En uh, dan zie je op een gegeven moment dat er knagen aan de ploegen aan de jongens en aan het vertrouwen. En dan, uh, dan wordt het lastig. Het is wel heel erg als je dat ook nog ziet. En dan blijkbaar dat niet kan keren. Dat lijkt me frustrerend. En dat is uh, voor sommigen, zoals zei het mooi aan de topsport. En voor ons op dit moment heel zuur aan de topsport. Maar uh, het gebeurt. Uh, in allerlei takken van de sport. En uh, helaas zijn wij nu het slachtoffer daarin en dat is wel heel zuur, ja. Ben je in de kleedkamer geweest? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik laat het even rusten. Ja, maar je hebt wel. Ik neem aan dat je wel mensen gesproken hebt, trainer bijvoorbeeld. Uh, nou, of... daar moet ik nog dus, uh, mee praten. Ik heb alles even nu op afstand geschoven. En uh, dan later uh, komen we wel weer tot bezinning. Je moet nooit gelijk naar de wedstrijd. Uh, uh, Commentaar leveren of uh, daarop uh, eh, diep op ingaan. Maar uh, dat zal vaak op maandag of dinsdag wel gebeuren. Ja. Maar uh, we hadden natuurlijk al over diverse scenario's gehad de laatste weken. Dus het komt niet helemaal rauw op ons dak. Alleen het moment is nu daar. Maar ik denk dat vorige week de Gerksee uh, veel zuurder gevoel gaf uh, aan de vrijdagavond dan, uh, dan uh, ja, vandaag. Ik heb delen van uw wedstrijd gezien. Uh, met name de tweede helft. Ik, ik heb geloof ik geen enkele kans gezien. Er was, er was wel veel balbezit, maar. Op een of andere manier leek het geloof wel weg in het team. Ja, maar dat, dat zeg ik al, uh, zei ik al eerder, dat is de laatste week al zo. Ik denk dat wij in de winterstop uh, te veel al over het kampioenschap gesproken hebben. Uh, ja, onbewust, bewust binnen de club. Dat kunnen we onszelf ook aanrekenen, dat, daar, uh, ja, dat we daar uh, te veel in uh, mee zijn gegaan als organisatie. Dat heeft zijn wel gehad op de ploeg, denk ik. En uh, moment zie mensen toch uh, dat er wat gemakkelijk over wedstrijden wordt gedacht. Dan begin je de eerste punten te morsen. Spelers beginnen wat onrustig te worden en dan uh, is het uh, een, ook een fase dat RKC in de laatste minuut wedstrijden gaat winnen en, uh, en steeds dichterbij komt. Ja, Dan gaat het uh, overmoedige gedrag, uh, slaat om in een heel uh, neerslachtig en een gespannen gedrag. Wat uh, eventueel uh, ja, niet uh, de topbeentjes geeft zoals je die graag zou wensen ja. als we in de wielerthermen mogen praten. Ja. Um, volgende week kan Buur uit. Uh, RKC speelt uit tegen Fortuna, dat nog strijdt tegen degradatie. Uh, hoe, hoe gaan jullie nou die wedstrijd in, Kambuur, volgende week? Nou, ik denk uh, dat de trainer goed alles op een rijtje gaat zetten. Van nou, even een kansberekening op loslaten. Maar ja, misschien moet je al wat spelers sparen voor de play-offs. Hè, want die komen er ook aan natuurlijk. En uh, alles op een rijtje zetten. Uh, Erik Bottigin mag weer spelen. Dus ja, die jongen die kan weer wel ritme gaan geven. En, uh, en nu Jeroen, Jeroen Drost ook. Maar ik denk uh, dat je voor de rest... Uh, ja, gewoon je sportieve plicht moet doen. Want die kan natuurlijk ook nog uh, voor diverse dingen spelen. Nee. Uh, op de ranglijst. En dan moet je gewoon uh, ja, je ding doen. Maar ik denk dat het misschien al beter is om uh, op een nakomstig te gaan richten. Want normaal gesproken uh, wint uh, RKC uh, van Fortuna Sittard. Morgen maar een extra oranje biddertje. Wie weet. Maar ik denk niet dat dat helpt om al katers weg te werken. Nee. Nou, ondanks alles een prettig weekend. Bert Konterman, technisch manager bij FC Zwolle... dat het kampioenschap zag wegvliegen hedenavond. avond. Goed, Vendam Helmond eindigde in 0-0. Uh, Overigens, RKC Rozen uh, tegen RBC Rozen al 7-0. Drie doelpunten van uh, Donnie de Groot. RBC stond na 12 minuten al met 10 man door uh, Rood voor Brok. Vendam Helmond Sport dus 0-0. Doordrecht MN2-1. MVV tegen Kambuur 1-3. Telstar Go Ahead Eagles 1-1. Forselman van Go Ahead Eagles moest er uh, na een uur af met Rood. AGO-VV, eh, Apeldoorn tegen Sparta, Rotterdam werd 0-1. En Eindhoven tegen Volendam. Die wedstrijd is nog niet afgelopen, het is een tussenstand. Want de wedstrijd is daar gestaakt, wegens noodweer. En dan Almere City tegen Fortuna het. Belangrijk duel, het werd 0-0. Deze wedstrijd uh, was ook een wedstrijd met een verhaal. De nummer 18 tegen de nummer 17. Almere moest eigenlijk winnen in de strijd tegen degradatie... naar de topklasse, maar het uh, lukte dus niet. Rob Fleur praat daar met uh, coach Dick de Boer. Met wat voor gevoel sta je hier nou, Dick de Boer? Ja, een bijzonder teleurgesteld gevoel, moet ik je vertellen. Ja. We hebben de hele week we keihard kei gewerkt en afspraken gemaakt. En, ja, ik had eigenlijk geen bespreking eigenlijk, uh, meer te houden vandaag. Iedereen wist exact wat het vond te wachten. En het klopte ook precies, we hadden dezelfde opstelling als vorige week. Dezelfde speelwijze, alles klopte. En uh, ja, als je dan... Zo, zo mat eigenlijk speelt zoals we dat de eerste half deden... dan is dat sowieso een grote teleurstelling. En het lijkt dan wel of je de tweede half dan geen recht meer hebt om, uh, om te winnen. Want de ja, tweede half hebben we geweldig gespeeld, vind ik. Echt uh, kat in muis. Alleen we hebben niet gescoord. Het lijkt wel of dat dan niet meer mag. Zelfs in de allerlaatste seconde kregen we nog een droomkans op 5 meter van de goal af. Die, uh, waarvan ik toch echt denk <laughs> dat ik hem ook had gemaakt. <laughs> maar met 0-0, ja... Je, je komt een puntje dicht bij RBC, maar in feite schiet je er niks mee op. Je schiet er niks mee op. Nee. Ja, dat heb ik ook al uitgerekend. Ja, je moet winnen van de Bos. En dat is, uh, ja. dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. Kijk je dan ook uh, naar zo'n wedstrijd als bijvoorbeeld dat uh, Fortuna volgende week uh, Kampioenskandidaat RKC op bezoek krijgt? Alleen RPC heeft het, wat nu meedoet, iets, waarschijnlijk iets gemakkelijker met FC Dordrecht op bezoek. Nou uh, ja, dat is theorie. Daar heb je gelijk in. Zo zou ik het ook bekijken. Maar uh, ik weet niet of het. Uh... Of RBC zo makkelijk heeft, want Doordrecht die ook nog uh, wat kan halen, bij wijze van spreken. En, uh, en zeker zijn sportieve plicht zal doen. Ja, hij is vandaag ook, geloof ik, met 7-0 verloren. Uh, ik weet niet of hij dan. Uh, ja, dat kan ik niet beoordelen. Maar in theorie, wat jij zegt, dat is daar heb je gelijk in. Volg je van de week ook de ontwikkeling bij RBC dat misschien punten in mindering krijgt vanwege ja. financiële uh, problemen? Ja, nou, uiteraard. Moet je horen. Uh, wat er precies gebeurd is en wat, hoe het allemaal zit, weet ik ook niet. Maar wij hebben ook zes punten in mindering gekregen. Dus uh, als RBC uh, zijn spulletjes niet goed voor elkaar hebben... die krijgen dan ook drie punten, dat is niet meer dan gerechtigheid. Dus uh, ik, ik ben daar niet blij om. en uh, Ik ben daar niet... Uh, dat ik dan zeg, goh, Maar ja, als, als je niet aan je, aan je verplichtingen voldoet... Nou, zo is het bij ons ook gegaan. Dus bij hun hebben we nog geen één punt uh, in mindering gekregen. Als een van de weinigen onderaan. Ga je de komende dagen doen? Want ja, er is nog één zeer... Een zeer belangrijke wedstrijd. Ja. Ja. Ja, het zal wat wel tijd doen, uh, Rob. De zaak goed voorbereiden, goed trainen. Het vertrouwen en het plezier erin uh, houden en brengen waar nodig. En jongens, uh, ja, ervan overtuigen wat er moet gebeuren volgende week vrijdag. Namelijk winnen van Den Bosch, dat zei uh, Dick de Boer... de trainer van Almere City tegen uh, verslaggever Rob Fleur... Inmiddels is Eindhoven-Volendam ook afgelopen. Beste lag dus even stil vanwege noodweer. Eh, Volendam won in Eindhoven met eh, 3-0. Even naar eh, de stand kijken. Laten we dan maar even beginnen met eh, onderin. Want dat is natuurlijk toch wel spannend. Eh, op de 16e plaats Fortuna Sittard met 26 punten. En BC Roosendaal heeft er ook 26. En laatste Almere City met 25 punten. De vraag is wie gaat er degraderen naar de toplassen? Bovenin eh, lijkt het nog spannend, maar we hoorden net al van Bert Konteman... dat Zwolle de hoop een beetje heeft uh, opgegeven. Zo niet uh, heel erg opgegeven. RKC heeft 70 punten met nog één wedstrijd te gaan. Zwolle heeft er 68. Helmond Sports, mooi derde, met 56 punten. Veendam heeft er 52. En Cambuur heeft er 50, net zoveel als Volendam op de zesde plaats. Dit was uh, al het uh, voetbal, want er was heel veel voetbal uh, vandaag. Morgen uh, hebben we natuurlijk weer een uh, sportforum. U bent van harte uitgenodigd om daar uh, naar te luisteren. Ton Boots is te gast. Henk van Ettenkoven, oud scheidsrechter En uh, werkt bij de KNVB op de afdeling Spelregels. En Erik Oudshoren, journalist van de NRC. Morgen vanaf half vijf op deze zender. Ik wens u nog een heel fijne avond. Straks met het ogenmorgen met Pieter van der Wielen. Dag. Koninginnedag 2011. Voor had er ook mondeloos roos nog? Voor alle prinsessen en voor de koningin. Radio 1 is er weg. Paar jonge meiden hier, wat gaan jullie vandaag doen? We gaan dansen voor de koningin. Met verslaggevers langs de route in Toorn en Weert... Oranje deskundigen in de studio en muziek van Geen Reinders. Hey dames en heren. Kuningineraag 2011 in Limburg. Radio 1 is de obi Live met de Witte Stadje Toor. De oranje gloed straalt af van de radio morgenochtend van 9 tot 1. Daarvoor wil ik u hartelijk dank zeggen. Radio 1. Voor één keer oranje gekleurd. Het nieuws van alle kanten. Corine Kolen. Hoe mannen lief hebben.